Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen de oom van Mariska Peters... 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft gedood. Het lichaam van de 21-jarige vrouw werd vorig jaar gevonden... in de bossen bij Nijmegen. Ze was verkracht. Op kleding van de verdachte is bloed van Mariska gevonden... en op haar lichaam is sperma van de oom aangetroffen. De zitting in de Arnhemse rechtbank begon vanochtend rumoerig... Op de publieke tribune zaten tientallen familieleden en kennissen van het slachtoffer. Zij begonnen te schreeuwen toen de verdachte werd binnengeleid. De oom van de vrouw beriep zich tijdens de zitting op zijn zwijgrecht. In een stal in Gelderland zijn bijna 400 dode varkens gevonden. Ze zouden tien maanden geleden voor het laatst zijn gevoerd... en zijn daarna aan hun lot overgelaten. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit hadden een tip gekregen van de politie... die in de stal enkele dode dieren had zien liggen... De varkenshouder is opgespoord. Hij werkt inmiddels op een ander varkensbedrijf. Tegen hem wordt proces verbaal opgemaakt. Google zegt dat het door de Europese Commissie ten onrechte wordt beschuldigd van oneerlijke concurrentie. Eurocommissaris Vestager van Mededinging verdenkt Google ervan... zijn eigen diensten voor te trekken via het eigen besturingssysteem Android. Google ontkent dat en wil de komende tijd met de Europese Commissie in gesprek... en aantonen dat Android juist goed is voor concurrentie en consumenten... Het bedrijf heeft daar twaalf weken de tijd voor. Voor de tweede keer vandaag is een deel van de snelweg A2 ten zuiden van Eindhoven afgesloten vanwege een ongeval met een vrachtwagen. Bij Marhezen is vanmiddag een vrachtwagen tegen een camper gebotst. In noordelijke richting is de rijbaan daardoor gestremd. Bij Leende komt het verkeer weer langzaam op gang. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen met pakken melk waardoor de A2 ook urenlang was afgesloten. Het weer nog wisselend bewolkt, vooral in het zuiden schijnt de zon. 11 tot 15 graden is het. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen is het dan opnieuw zonnig en droog. Dan wordt het 11 tot 18 graden. Dit was het NFC FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A27, Breda richting Gorkum, zat tussen Geertruidenberg en, en Werkendam... nog 8 kilometer file na een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Deel 2 met uh, als opening Emily L. Harris. Wat lekker! Ja, ja, ja, ja. En uh, ze komt binnen op nummer 25, en uh, dat is het album Wrecking Ball. Het is een uh, heruitgave van uh, een uh, uh, album uit 1995 en uh, waar ze dus ook een Grammy voor kreeg. En, uh, op deze plaat uh, spelen dus een aantal uh, grote namen mee, zoals uh, Bob Dylan en Neil Young. En uh, dit is een uh, heruitgave op uh, 180 grams pineel. Nou, zozeer de moeite waard. Erg mooi, ja. ja. Ik heb hem niet, dus nou, dat gaan we eens even zoeken. Goed, oké. Okay, um, eens even kijken. Ja, we gaan, gaan lekker verder, jongens. Want we hebben nog veel mooie nummers. Ik Weet niet of van alles toe kan komen, maar we gaan ja. ons uiterste best doen. Ja, uh, ik heb ook nog wel een paar mooie. Ja. Ik ga verder met uh, Gladys Knight. En dit nummer heet The One and Only. like Flight 505, openingstrack country van uh, het album Aftermath, daarvoor de one and only van Gladys Knight en de pips en daarvoor weer dat prachtige liedje van Emily Lou Hedders. Snel door met Gladys Knight, I Feel a Song. Ja, dat voel ik ook wel eens, maar ik weet niet hoe van uh, twee tracks eigenlijk uh, van uh, het album, nou ah, nee, één track. Van het album uh, Aftermath van de Rolling Stones en dit nummer dat heet uh, High and Dry. En uh, daarvoor hoort u Gladys Knight en I Feel a Song. En nu gaan we weer even naar het nieuwe werk. Jawel, want er is weer van alles nieuw. Nou, nieuw, nieuw, nieuw. Nou nieuw? nee, het is niet nieuw natuurlijk, nee. maar het is opnieuw gerealiseerd, uh, of uitgebracht. En dat heeft waarschijnlijk heel veel te maken met... Uh, de Record Store Day van afgelopen zaterdag. Ja. En uh, daarvoor zijn een aantal hele belangrijke platen... toch opnieuw uitgebracht op 180 gram vinyl. En dat is wel heel erg leuk. En dit is uitgebracht van. op 16,4. Ja. ja, nou Dat Dus vertel. op Record Store Day. Ja. En deze uh, is een, uh, een hele oude, alweer. En dat is een album uit... Uh, zo hij mijn blote hoofd. Hij staat er niet bij, maar ik schat zo 1968. En het is de Jimi Hendrix Experience Smash hit En die is uh, heruitgebracht uh, na remastering van uh, de originele analoge tapes. Nou, dat is wel nodig, want ik heb het originele al genoemd Maar dat klinkt niet zo best mee. Nee. En deze is ge... Uh, Uitgebracht 1969. Ik zat er niet zoveel naar. Nee. Uh, even kijken. En hij is uitgebracht op 150 grams. 12 inch vinyl. Jawel, mooi album. En dan heb ik het over: Jimi Hendrix. En van dat album gaan we, denk ik, zijn meest bekende werk uh, luisteren: Purple Haze. Mm. goed genoemd. Dat wat ik hoor nu dingen die ik echt nog nooit gehoord heb. Echt een mooie stereo versie van uh, Purple Haze. Ik heb die LP nog, maar dat een mono versie. Daar hoor je het allemaal niet eens. Nee. Een interessante album. Smash Hits van Jimi Hendrix. And we don't make each other laugh anymore. Laugh anymore. We laten elkaar niet meer lachen. Vindt Gladys Knight. Samen met haar pips. Wel een beetje pips kijken dan, hè. The slightest world And one of us Will just let go Then almost at the last We patch it up But even so It's never like before We don't make each other laugh. Times at a party, in another room from me, I'll hear him laughing with his friends, and I'll remember how it used to be with us. When the days go by Like lonely Mondays Till we say Why go through all this for? We don't make each other And think you are still there Thinking that you're all still mad. Have a girl giving up the social world, but you can't come back, be the first in line. Oh, no, you're ...zou dit nummer een grote hit worden voor Chris Farlow. En er is ook een, op, een opname... bekend uh, van dit nummer... ...dat Mick Jagger het zingt... ...op de orkestband van Chris Farlow. Dat uh, is een aparte opname. Maar dit is de echte... ...out of time. Er staat die opname op het album met Metamorphosis of zo. Maar dit is van de aftermath, de Rolling Stones. We hebben nog met de tijd, jongens, we hebben nog een heleboel te doen. En uh, we hebben het al gehoord, Out of Time. En er staan nog een heleboel andere mooie nummers. En ik moet ook nog zien dat ik aan I'm Going Home toe kom. Dat duurt 11 minuten. Maar eerst even de vernieuw 50, dames en heren. Want uh, die moeten we vooral niet vergeten. Uh, nee, nou, dan... ik heb niet zoveel meer. Dus uh, ah. ja. Uh, op nummer 8 uh, zien we ook weer een, een, een uitgediende binnenkomen. Met een re-release van het album Spritz. Sprit. Sprit. Sprit. Sprit. Oh. En dat is van Herman Brood en his Wild Romans. En uh, het album werd uh, oorspronkelijk uitgebracht in 1978. En het was het tweede, uit mijn hoofd. Uh, en van dat album gaan we eens een keertje niet Saturday Night draaien. Maar het nummer Never Enough. Herman Brood. Game Uh, the Midnight Train to Georgia van Gladys Knight Night. En dat was gelijk het laatste liedje van, dat, uh, van die plaat. Ik ga het niet heren. Is dat, joh, voor, uh, Nou ja, dan moeten we dat lange nummer maar me niet doen. Uh, dit is van hetzelfde album. The Stones. I am waiting. I am waiting. I am waiting. All year, all year. I am waiting. Waiting, oh yeah, oh yeah Waiting for someone to come out of somewhere Waiting for someone to come out of somewhere You can't hold out, you can't hold out Oh yeah, oh yeah You can't hold out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 het album Aftermath van de Rolling Stones. I am waiting. Dat is een van de eerste liedjes die ik uh, op gitaar probeerde te spelen, glaub. dus uh, wel heel erg leuk trouwens. En dit is Take It or Leave It. met sommige platen, er zoveel nummers op staan. Het is een, echt een lange LP, die Aftermath. Er staan veertien nummers op. Acht uh, nummers op kant 2. Dus ik ga het echt niet redden voor... Uh, maar weet je wat ik doe? Ik, uh, ja, weet je... Weet je ja, ik vind, ja. We gaan nog even één nieuwe draaien uit de vinyl 50. Ja, en dat is ook gelijk de hoogste. Dat is ook gelijk de hoogste. En dan doen we er nog eentje van de Stones. En dat Going Home. Misschien draait die naar het nieuws wel helemaal. Moet je eens kijken. Dan moeten we nog elf minuten wachten. Nou... Ja. Dat kan nog wel, denk ik. Pakken we een bus later. Ja. Oké. Okay. Laat horen. Wat heb je Ja, al? nou, op nummer twee komt hij binnen. Uh, David Bowie. En een uh, re-release van zijn uh, album uit. Mm, mm, datum staat er niet bij. Maar. Uh, van zijn album The Man Who Sold the World. En uh, is, uh, zoals ik al zei, een heruitgave. En. Van dat album gaan we luisteren naar Running Gun Blues. I count the corpses on my left. I find I'm not so tidy. So I better get away, better make it today. Since Friday, but I, I, I can't control it. My face is drawn, my instinct still emotes it. zijn klokken onverbiddelijk. Het doel is altijd om uh, te proberen de Classics albums helemaal te draaien... ...maar dat is met Aftermath niet gelukt. Maar goed, die twee korte liedjes die er nog staan... ...die haalt u, die krijgt u morgen wel. Dat doen we wel tijdens uh, de lunch of zo. We maken er wel een 3-in-1 van. Zo is dat. Ja, dan doen we die laatste twee gewoon morgen. En het lange nummer, ja, dat moet u even te goed houden. Yeah. Hij heet van Going Home en dat duurt elf minuten. Joh. Ja. En als je dan nog maar drie minuten hebt, dan gaat dat niet lukken. Nee. Maar ik kan natuurlijk ook... Ik kan natuurlijk ook heel ondeugend zijn en na het nieuws gewoon draaien. Dat kun je doen. Ja. Voor de Stones fans. Dat mm -hmm. zouden we kunnen doen natuurlijk. Gewoon toch non-stop hierna. Dus je zou kunnen zeggen: we zetten hem vooral nog even in. We breiden gewoon het programma met een kwartier uit. Ja. Ja. Het programma is het toch niet? Die kijkt toch niet. Nee. Zou is dat? Zullen we dat maar doen dan? Pikken we gewoon niet. We pikken gewoon een kwartier in onze berg, als Komt toch niks hierna? Ja, non-stop. Nou, dat doen we gewoon. Pakken we één bus later. Ik weet dat heel veel stones nummers zitten te gek nummers vinden. Juist omdat het helemaal, eigenlijk helemaal gek is. En uh, ja, heel, heel veel geïmproviseerd is vooral. Ja, nou, we doen het gewoon. Na het nieuws hoort u, I'm going home van de stones. En dan gaan wij ook echt naar huis. Tot zo.